Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote olievlek bij Corsica is afgedreven. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat de kans klein is dat het spul nog aan zal spoelen... en dat alle stranden op het eiland vervuild zullen raken... Je hoort correspondent Frank Renaud. Zo'n 15 kilometer uit de kust ligt er nu. Om even terug te gaan, vrijdag inderdaad werd hij ontdekt tijdens militaire oefeningen. Een strook, een vlek van ongeveer 30 kilometer lang. Nou, zaterdag kwam die, strook, die vlek steeds dichter bij de kust van Corsica. Bij stranden in de buurt ook, op zo'n 800 meter afstand zelfs. Maar nu is de afstand weer wat groter en kan de Franse marine gaan proberen het spul op te ruimen. Waarschijnlijk is de olie in zee geloosd door een tanker. Welk schip daarachter zit, is niet duidelijk. En verschillende Deense oud-internationals zijn pissig op de UEFA. Gisteren werd middenvelder Christian Eriksen onwel tijdens een wedstrijd. Hij moest op het veld worden gereanimeerd, ligt nu in het ziekenhuis. De overgebleven spelers kregen twee opties van de UEFA. De wedstrijd uitspelen of vandaag meteen inhalen. Onder meer Peter Schmeichel en Michael Laudroep vinden dat niet oké. Okay. En de politie heeft vanochtend een spookrijdende man van 89 van de A79 gehaald. Volgens de politie reed hij zo'n 9 kilometer tegen het verkeer in, in de richting van Maastricht. Mijn knooppunt werd hij uiteindelijk aan de kant gezet. Er zijn geen ongelukken gebeurd. 16.000 gelukkige Oranje-fans kunnen niet wachten tot het 9 uur vanavond is. Dan is namelijk de aftrap van Oranje op het EK en zij zitten in het stadion. Jan van 70, het Groes is er ook weer bij. Hij is al jarenlang een trouwe Oranje-fan en pakt vanavond zijn 247ste wedstrijd mee. Het is er in de loop der jaren niet makkelijker op geworden. Voor mij als 70 jarige is dat best een beetje ingewikkeld. Ja, je begint dan met je testen die je moet plannen. Dan moet je via de UEFA, dat is meestal in Engelse taal. Dan krijg je je kaartjes op je telefoon. Oh ja, hoe moet ik die downloaden? En ja, Ga zo maar door. Dus het is wel moeilijker voor mij. Met al zijn ervaring is hij natuurlijk de man om een voorspelling te doen... Maar het blijft natuurlijk een nuchtere zeeuw. Ik, ik heb al een kleine hoop dat we, dat we tot de halve finale komen. Zou ik al een behoorlijke prestatie vinden. Maar ik ga nou niet roepen inderdaad dat we kampioen worden. Dat heb ik al jaren gedaan, maar dit toernooi niet. En je krijgt het weer nog. Het is zonnig en het wordt warm. 20 tot maximaal 25 graden. Morgen meer van hetzelfde. Opnieuw veel zon dan. En zelfs nog ietsje warmer. 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 De zonnige klanken aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Je de Bob Marley en de Wailers en uh, One Love. Even na twee uur de zondagmiddag. Het zonnetje schijnt lekker. Een graadje of 18 uh, in Zandvoort. Heerlijk zomers weer, uh, Albert-Jan. Goedemiddag. En ook goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. En uh, ja, goedemiddag Rob. Uh, Zandvoort op zondag. Een stralende en steeds warmer wordende dag. Prachtige dag uh, voor Stanford uh, en uh, de inwoners en gasten natuurlijk. Uh, wij zitten in een heerlijk gekoelde uh, uh, uh, studio. Ja, vanmorgen heeft een rondje boulevard gedaan, maar het is reten druk. Ja. En uh, ja, ook een heleboel bonnetjes op autootjes, hè? Ja, die uh, van de, de parkeer. Uh... Je, schrik, je schrik je het leblazen. <laughs> ja. Maar het blijkt dus allemaal van die waarschuwingsbonnetjes uh, te zijn. Zo van als u hier volgende week nog staat of weer staat dan krijgt u wellicht een echte bon. Maar er staan ook nog geen borden, hè? Nee, maar ik heb ze hier ook uh, trouwens. Die uh, bonnen heb ik ook uh, hier bij Auto's uh, voor de Deur... Uh, ja. bij de studio gezien. Okay. Mensen die daar zonder uh, vergunning de auto uh, neergezet hebben... die hebben ook zo'n bon gekregen. Ja. Nou. Uh, we gaan eens even kijken wat dat uh, gaat... Uh, ja, natuurlijk de er ervaringen leert. Maar dit, dit zijn allemaal waarschuwingsbonnen. En dit kost nog geen geld. Maar goed, kijk hoe zich dat ontwikkelt. Goed, wat gaan we deze komende drie uur doen? Nou ja, we hebben eerst natuurlijk voor deze uitzending een zinderende finale gehad. En dan hebben we het over het Europese kampioenschap hockey. Ook de finale, de dames in dit geval, dat was Nederland en Duitsland. Nederland speelde niet al te best. Zeker in het tweede en derde kwart niet. Maar uiteindelijk hebben ze toch aan het langste eind getrokken... door met 2-0 te winnen. Dus ook de Nederlandse dames, Europees kampioen. En als je dat zo hoort, dan denk ik van nou, appeltje uh, eindje 2-0. Ja. Maar, maar het dat... viel wel een beetje tegen. Nee, ik weet niet hoeveel corners hebben die Duitsers wel niet gehad. Een stuk of tien. Ja, inderdaad. En, uh, en uh, nou ja, dat is meestal uh, uh, uh, uh, gegarandeerd een goal. Maar de Duitsers kregen ze er niet in. Dankzij ook het goed keeperswerk van Nederland. Maar goed, Nederlandse dames, ook Europees kampioen. Nou, over een paar weken. Gaan we naar de Olympische Spelen. Gaan we weer hokken Goed, uh, evenementenagenda half vier zit erin vandaag. Half drie natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter. Het blijft de komende dagen heerlijk warm weer. Eind volgende week wordt het weer wat minder. Dat verklap ik u alvast. Het dieren van de week is dezelfde als die we gisteren hadden. En die luistert naar de naam Libby. Zos Live, wordt op zondag live. Live registratie van een artiest of artiesten of een groep. In de tijd dat het nog vol uh, uh, uh, met publiek stond... Uh, heb, dat is, uh, jouw naam staat erachter? Ja, dat klopt. En, en ik heb een uh, zomers uh, nummer uitgekozen. Dus uh, okay. helemaal passend bij dit weer. Uh, ik ben benieuwd. Goed, uh, ook het gedicht van de dag ontbreekt niet. Ik heb een hele trieste, maar ook wel weer een leuke. Of een hele leuke en toch weer mooi. Dus dan mag jij uh, je, je, je hersens overbreken welke van de twee het tweet gaat worden. Gedicht van de dag, liefhebbers. Kort vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoort nieuws in het kort. Uh, na het uh, weerbericht uh, en de muziek uh, uh, iets over half drie... herhalen we het interview wat onze collega Roy Dongen gisteren had... met Rob Langenberg. En dat ging uh, over uh, het feit tijdens Goedemorgen Zandvoort. En dat gaat over de, het uh, de mobiliteitsplan uh, rondom de, de, de Formule 1... en wat dat allemaal inhoudt daarover straks het interview. Uh, tweede uur gaan we de regio in. We gaan in ieder geval naar Loosdrecht... We gaan naar de Noordkop in Texel en wellicht gaan we ook even naar Heemskerk en wellicht ook nog even naar Amsterdam. Hangt even van de tijd af. In ieder geval, uw lokale zender gaat de regio in het tweede uur. Het tweede uur kijken we natuurlijk ook met, een link, met één oog richting het Europees kampioenschap voetbal. Want om drie uur begint daar de wedstrijd Engeland tegen Kroatië. Uh, Ik kwart over natuurlijk gewoon Pit Report. Ik zou zeggen, we hebben een vol programma. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken... naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uiteraard vanmiddag heel veel uh, lekkere zonnige muziek op CFM Zomerradio. Al dertig jaar de lokale radio voor Zandvoort en de regio. Iedereen van harte welkom. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Je ziet de single van Phil Veren en Galaxy. Uit van de zomer. ZFM <laughs> hoor je nu overal. Hey yo, big wave. Tell them I come. time alongside JW. My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says you want party. So can we make these flames go higher? Talking about here now, here now, here now, go hey now. Aiko, Aiko, Ane. Chokimofina, Ane, Ane. Chucky more fina, Start my truck, it's all jumping. Here we go together. Nice cool breeze, and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Chucky more fina, anane. Chucky more fina, ane. I play your mama angwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, deterry winding.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 Salomon girls straight up right hoochie, mama make me party non stop in the island banda. Swing those hips and back it up to me, raga I dance for party ladies with do the doggy doggy. I'm Tomin Island, reggae, rapping blue, green and yellow. We tap and me maybe make slow wine for me, baby. Speakers bumping, people jumping, with them the island way Shout out to the good time crew, all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and then we shine it bright like diamonds Talking about hair now. Hey now Now. Now. I go, I go on it. Took him not Yeah. To the max now, jam in the small town way. Wind it, wind up, go down, wind up, go down. to somebody body backwards. We go, we go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backwards. We go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie, stay by the fire. En bij het uh, mooie zonnige weer op deze zondagmiddag hoort uiteraard ook uh, de zomersmuziek, joh, de Iko Iko, Een uh, nieuwe single van Justin Wellington en Small Jam. Het is inmiddels kwart over twee geweest, tijd voor het uh, nieuws. Er is alweer het een en ander gebeurd, dus kan je het een beetje kort houden of gaat het uh, niet lukken? Ik, ik ben nog druk aan het selecteren. <laughs> nou, Oké, okay. goed. Uh, laten we nog even teruggaan naar afgelopen donderdag. Want het was natuurlijk een hele spannende dag, zo niet de dag voor veel scholieren. Want ook bij het examenkandidaten van het Wim gertenbach College Zandvoort liep donderdagmiddag de temperatuur flink op. Even na twee uur kwam voor alle leerlingen dan zonder, uh, uiteindelijk de verlossende zin, je bent geslaagd. 100% is in één keer geslaagd. Een geweldige prestatie na dit moeizame tweede coronajaar. Dat zorgde voor ouders en voor buren afgelopen nacht... Uh, wel licht tot uh, korte nachten in verband met de vele uh, uh, eindexamenfeesten die her en der in Zandvoort werden gehouden. Dat mag toch nog helemaal niet? Uh, nou ja, dat, uh, ik bedoel, wat niet mag, mag niet. Maar wat, en als het al gebeurd is, is het al gebeurd. Zo, zo moet je het ook doen. Maar goed, uh, eindexamenfeesten natuurlijk volop. En uh, nu met z'n allen, dat deden wij vroeger, Tenminste, dan gingen we allemaal in de zaal naar Salau. In Spanje. Als je geslaagd was, dan ging je naar Salou, want dat was dan een groot feest. In ieder geval ook namens CFM voor allemaal van harte gefeliciteerd. En een fijne vakantie. En een fijne vakantie, ver weg. <lacht> Vrijdagmorgen heeft de politie kust... en met meerdere eenheden weer toezicht gehouden in het verkeer in stand voor Bloemendaal en Heemstede. Hierbij zijn in totaal 21 bekeuringen geschreven en ongeveer 10 waarschuwingen uitgedeeld. De bekeuringen zijn geschreven voor diverse feiten... zoals het niet dragen van een helm op een bromfiets... onnodig geluid produceren door de DB-killer. Weet je wat een DB-killer is? Ja, die moet het uh, DB-killen, zeg maar. Het geluid oh, van de motor. Ja. Die moeten ze ook op die installatie zetten die ze allemaal hebben. Uh, in de uitlaat in dit geval te hebben van een motorfiets... en het overschrijden van de maximumsnelheid. Met name het veel lawaai maken door motoren... en ghetto blasters is in Zandvoort al langer een grote ergernis... Of sociale media laten diverse bewoners dan ook weten... blij te zijn met deze controles. Ja, en uh, gisteren hebben ze weer zo'n uh, controle uitgevoerd op de DB-killers. Ja. En uh, ja, ze hebben toch heel veel uh, motoren weer uh, aan de kant gezet... ook hier in Zandvoort. Maar uh, de meeste voldeden nu wel aan, uh, ja, okay. aan het geluidsniveau. Dus dat was uh, weer goed nieuws. Afgelopen vrijdag maakt het kabinet bekend dat er per 30 juni alle evenementen in Nederland door mogen gaan. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Dutch GP op circuit Zandvoort in het eerste weekend van september. Wel moeten bezoekers van evenementen een geldig entreebewijs en vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunnen overleggen. Na half drie uh, komen kom we daar meer te weten over tijdens het, de herhaling van het interview. Wat onze collega Roy Dongen had met Rob Langenberg en wat het mobiliteits ...plan allemaal inhoudt. De tweede van de acht nieuwe brandwaterwagens... ...van de brandweer Kennemerland rijdt sinds dinsdag 1 juni 2021 in Zandvoort. De waterwagen van brandweer Zandvoort wordt bemenst door vrijwilligers... ...en is aanvullend op de bestaande waterwagens uit de regio. In Beverwijk, Haarlem-West en Rijnzenwoud. De waterwagen van Oudgeest is vorige week verplaatst naar Haarlem-West... ...omdat daar een oude waterwagen uitgevallen is... In totaal beschikt de brandweer Kermeland nog steeds over vijf operationele waterwagens... waarvan alleen de nieuwe waterwagens van Bevenwijk en Zandvoort beschikken over een pomp van 4000 liter. De komende periode zal dan ook de nieuwe waterwagen van Bad Hoeve Hoevedorp operationeel zijn. En tot, tot, tot slot een bericht uit Heemstede. In Heemstede mag je, als het aan de gemeente ligt, op heel veel wegen in de toekomst geen 50 kilometer per uur meer rijden. Er ligt een plan om de snelheid in de hele bebouwde kom te verlagen naar 30 km per uur. De verlaging moet de verkeersdruk in de gemeente verminderen. Heemstedenaren zouden overwegend voorstander van deze plannen zijn. Wordt vervolgd. Dankjewel, jan Dat was het nieuws. Uiteraard ook weer na te lezen op onze eigen CFM app, die je weer gratis kan downloaden in onder meer de Play Store. En hier is Paul Jan, een gouden oude Love of the Common People.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 Lekker veel gauw oude muziek op deze zonnige zondagmiddag. Je de Swing Out Sister en MI I the Same Girl. Zie je de weerbericht. Nou, iemand op tegen zal vast het weerbericht gaan doen... want we zijn één minuut te vroeg eigenlijk, Albert-Jan. Dan gaan we heel langzaam praten. Ga jij maar langzaam praten. Wat, wat gaat het weer brengen? Nou, als je naar buiten kijkt, prachtig. Eerst even het algemene weerbericht... voor de komende uh, korte termijn en lange termijn... en dan... Het speciale weerbericht voor Zandvoort. De zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot wel 25 graden in Limburg. Er staat daarbij maar weinig wind. Vanavond blijft het lang aangenaam buiten en vannacht koelt het daar uiteindelijk af naar 9 tot 12 graden. Ook maandag schijnt de zon uitbundig. De wind draait iets meer naar een zuidwestelijke richting en het wordt een stuk warmer. Van noord naar zuid wordt het 24 tot 29 graden. Wauw. De dinsdag. Door een noordenwind en een mix van zon en wolken is het tijdelijk wat minder warm. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden en naar 25, lokaal zelfs 26 graden in het zuiden. Dan de woensdag, de woensdag. De zon schijnt flink en er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar. En hier en daar verschijnt een stapelwolk. Het blijft droog en er waait een matige zuidenwind. Daarmee wordt zeer warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur stijgt naar 26 tot 28 graden in het noorden... en naar 30 tot 32 graden in het zuiden. En tot slot, donderdag wordt een omslagdag... want in de nacht van naar donderdag en ook de donderdag overdag... is er kans op enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt nog wederom naar hoge waarden, naar 27 tot 32 graden en daarmee blijft het zeer warm... En wat betekent dat specifiek voor Zandvoort? Blijft vandaag zonnig en droog in Zandvoort... en vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden... en is de wind zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden. De komende dagen neemt de bewolking en neerslag toe in Zandvoort... met donderdag kans op onweer en vrijdag regen. Het is 22 tot 25 graden Celsius overdag... en de temperatuur s'nachts stijgt tot 16 graden Celsius. De wind is matig, windkracht 3. In het weekend neemt de kans op neerslag weer af... En daalt de temperatuur tot ongeveer 19 graden Celsius overdag en 14 graden s'nachts. Nou, dat klinkt uh, best wel redelijk voor uh, de komende dagen. En de barbecue kan weer uh, uit de kast worden gehaald, Albertjan. Uh, Zeker vandaag en morgen. Ja, toch? En ja. de cabrio ook. Die kan ook weer uh, uit de stalling komen. Ja, klopt. albert ja, oh, ja, ja, dat kan ook, ja. Heel erg goed. Nou, het weer uh, is uiteraard uh, ook na te lezen op onder meer onze CFM-app. Dat was het weer. En zo zijn we er gezellig op de Zandvoorts Radio op deze zonnige zondagmiddag. Al wat je al zei, het al kan zelfs 21 graden gaan worden. Dus veel zonnige muziek vandaag. Het 84 de President. om deze plaat weer eens terug te horen van de president uit 84. En you're gonna like it. Zo dadelijk gaan we het interview herhalen van gisteren... met Rob Langenberg over het mobiliteitsplan. Maar eerst deze, de nieuwe Eva Max. I, I had That I never noticed Every time I cry I get a little bitch It is bad Mogen deze dame Eva Max wel een hitsmachine noemen, Wat 7 heeft wederom een hit uit inderdaad in de diverse parades. En het betreft Everytime I Cry. Het is tijd voor het interview van gisteren bij Goedemorgen Zandvoort, Albert-Jan. En waar gaat het over? Nou, je hebt natuurlijk allereerst natuurlijk de Formule 1 race in september. Maar daaromheen is natuurlijk een heel mobiliteitsplan neergelegd. Een mobiliteitsplan, dat, dat gaat zometeen Rob Langenberg uitleggen aan onze collega Roy Dongen. Dat deed hij gisteren tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Wat is een mobiliteitsplan en wat heeft het voor consequenties voor Zandvoort? We gaan luisteren.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 Ja, 680 geloof ik dat het in totaal was. Het zijn een hekken van 20 fietsen. Dus het is een veelvoud van dat. Maar rond die koers...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 En uh, wat uh, hoogstwaarschijnlijk door heel veel andere organisaties overgenomen gaat worden. Dus ja, mooi om te zien dat we daarin gewoon een, uh, een, uh, een voortrekkersrol nemen. Nou, ja, hier straks dan uh, word je weggekaapt. Z zit je bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Parijs uh, de boel regelen? Ja, nou ja, nou ja, wie, wie weet, <lacht> als mensen mijn LinkedIn profiel hebben gelezen, staat er dat, dat mijn hoogste.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 vragen zijn. We hebben al een aantal bewonersavonden daarover gehad. De komende weken gaan we een soort van ontour. Uh, ik zit bijvoorbeeld dinsdag bij een bijeenkomst met hoteleigenaren. We gaan uh, huis- en huisbrieven verspreiden. We gaan vast en zeker nog wel vaker uh, elkaar spreken in kader van dit verhaal. Dus uh, wees niet ongerust. Die informatie komt naar iedereen toe. En dan uh, ben ik ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen plan daarin gaat trekken. Gisteren sprak uh, onze collega Roy Dongen uh, met uh, Rob Langenberg over het uh, mobiliteitsplan. Een goed verhaal van uh, Rob Langenberg, uh, Albert-Jan. Klopt, die man die denkt in oplossingen ja. en niet in van jamaren. Nee, kijk, precies. Kijk, dus, uh... Even een, een praktisch voorbeeld. Uh, nou ja, die kan niet... Nou goed, uh, Monaco. Ja? Daar wordt ook een Formule 1-race gereden. Uh, een heleboel monegasken, die daar al jaren wonen... Die gaan gewoon een weekendje weg. Want die hebben dat wel gezien, al die drukte en dit en dat. Die zijn slim en die zeggen, nou, ik ga wel een weekend naar kennis. Of in een huisje zitten in een in Nederland. Of ik ga op vakantie. Want ik, ik, ik hoef die drukte niet. Maar ik heb het idee dat meneer Dongen wil zijn auto voor zijn deur hebben. En dan ook nog in de tuin gaan zitten. En dan mag het geen herrie maken. Zo komt het met mij een beetje over. Stel, je woont in Saint-Tropez. Dat is dan een, een badplaats in Zuid-Frankrijk. is maar een klein havenplaatsje. Stel dat je daarvan woont, ja. moet je daar zomers over de boulevard gaan lopen. Dat, dat, dat, dat doen ze dus niet, omdat het veel en veel te druk is. Nou, wij zijn wel wat gewend hier maar in uh, Zandvoort hoor, dus ja, uh, met ja. drukte. Ja, maar je kan ook in oplossingen denken. En dat doet die meneer Langenberg uh, doet Dat doet uitstekend. Nou, ze hebben heel veel uh, voorbereidingen al, uh, zeg maar ook met verleden jaar erbij en dergelijke, door uh, corona. Met het uitstel van, uh, van de Formule 1 race en. Uh, ja, de, de, volgens mij uh, wordt het gewoon helemaal goed voorbereid. En uh, zijn we overal op voorbereid ook. Uh, dus ja, kan, kan het, kan het een niet... heel mooi uh, evenement gaan worden. En je bent er zelf ook initiatief. Als het weekend eraan komt. Je hebt bijvoorbeeld geen kaart. Maar je gaat gewoon met vrienden kijken. Thuis met de deuren open. Om lekker het geluid te kunnen horen. Dan doe je niet op die vrijdag boodschappen voor dat weekend. Maar dan doe je dat alvast een week daarvoor. Je kan zelf er ook een heleboel aan doen. Om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik zou dat weekend niet de auto pakken. Dat zou ik sowieso niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. En dat noem ik dan meedenken. Dat ja. is gewoon slim. De mensen die wel een auto uh, pakken. Of in ieder geval een vrachtauto. Is uh, de, de Formule 1 teams. De week. Precies. De ja. week uh, voordat ze, of ze zitten dan in spa. Ja, ja, en dan moeten ze naar Zandvoort toe. En ja, uh, hoe is... gaat dat allemaal? Nou, daar kom ik tijdens pitreport. Report. Kort um, over vier nog even op terug. Dat is een mooi verhaal. Daar heb je straks nog een uh, bericht over. Eerst gaan ja. we nog even zeggen.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 Naar toe. En ook daar zijn we op voorbereid op de fiets naar Zandvoort toe. Hier is zonnige muziek, de Beach Boys. That's where you wanna go To get away from it all Bodies in the sand Zomer in Zandvoort. De leukste badplaats van heel Nederland uiteraard. En daar vandaan zenden wij uit CFM al 30 jaar de lokale radio voor Zandvoort en de regio. En over regio gesproken hebben we zometeen in het volgende uur veel meer nieuws van en over. Maar eerst gaan we nog even terugkomen op eigenlijk een beetje het onderwerp van zojuist Albert-Jan. Ja, van Rob Langenberg. Die man die in, in oplossingen denkt en niet in uh, problemen.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 De organisatie van het Dutch GP zet al, zet al volledig in op een race met Volhuis. Zeker nadat minister Hugo de Jonge eerder al aangaf... dat begin september mogelijk alle coronamaatregelen opgeheven zouden zijn. Nu echter de harde bevestiging is gekomen... dat evenementen zonder bezoekers maximum door kunnen gaan... uiteraard met een vaccinatiebewijs of negatieve test... is anderhalve meter afstand bewaren niet meer nodig. Is circuitdirecteur Robert, uh, van Robert van Overdijk blij... Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele evenementenbranche in Nederland. Natuurlijk is dat goed nieuws dat er na 30 juni alles weer mag. Zeker voor de hele evenementensector al dus van Overdijk. Echter, in de manier waarop men naar het weekend van 3 tot en met 5 september toewerkt, verandert er niets. We hebben altijd gezegd dat we met onze voorbereiding uitgingen van een volhuis. En daar zijn we nu ook nooit mee gestopt. We hebben van begin af aan geroepen dat een evenement op anderhalve meter... überhaupt niet mogelijk is, omdat we onze eigen broek op moeten houden. Van Overdijk bevestigde tot slot dat alles op schema ligt... in de aanloop van de Grand Prix van Nederland... waarbij het nieuwe nieuws over de versoepelingen zeer welkom was. Circuit Zandvoort wil gedurende het weekend 105.000 bezoekers per dag verwelkomen. Nou, dat wisten we al. Maar... Mooi nieuws, Albert-Jan. Uh, Volle bak! Helemaal goed, volle bak, de eerste weekend van september hier in Zandvoort. En we hebben er uiteraard zin in en de radio gaat er ook uitgebreid aandacht aan besteden natuurlijk. Zometeen uur twee alweer van Zandvoort op zondag, maar eerst voor het nieuws, Cheryl Lee Rol.